Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een half uur geleden zijn de eerste genodigden voor het huwelijk van Harry en Meghan aangekomen bij de kerk St. George's Chapel. Buiten staan gewone Britten die de aankomst van de hoge gasten van dichtbij mogen bekijken. De 600 genodigden moeten om kwart over twaalf binnen zijn. Tegen half één arriverende leden van de koninklijke familie. Het stadje Windsor, waar Harry en Meghan trouwen, is volgestroomd met duizenden mensen die de bruid willen zien. Veel mensen hebben vannacht op de stoep gezeten om alvast een plekje langs de route te bemachtigen. Koningin Elisabeth maakte vanochtend bekend dat Harry en Meghan de titel krijgen van hertog en hertogin van Sussex. In Waalwijk is een man aangehouden die haaientanden op de weg aan het schilderen was. Volgens Omroep Brabant vindt hij dat auto's veel te hard door de wijk rijden en nam hij daarom zelf verkeersmaatregelen. Hij was van plan op elke hoek van de straat haaientanden te schilderen. De gemeente Waalwijk heeft het wegdek inmiddels schoongemaakt. De rekening gaat naar de boze man.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 Uh, ja, die heeft een leuk initiatief. Daar gaat over het, ze het verbeteren over van de oudere zorg in Nederland. Ja, ja. Dus uh, dat is wel heel interessant. Uh. Toch? Ja, ik, ik vind Hans Drommel gelijk omhoog kijken. En als we het over oudere zorg hebben. Hans Drommel is aangeschoten <laughs> van de VVD. Goedemiddag. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag Gerry. Hallo. Um, leuk hier te zijn. Ja. ja uh, nou, je bent uh, vaker aanwezig geweest bij allerlei uh, activiteiten in, uh, in het politieke uh, op de radio bij ons. Ja. Um, er staat een nieuw raadslid, maar dan moet ik toch een heel en terug. Je, je gaat nu weer opnieuw het raadsleven in. Um, maar ik vond nou, het, ik vraag, waarom ga jij nu nog de politiek... Nu nog? Ja, dat klinkt dan weer zo. Op jouw als... leeftijd. Ja, ja, op mijn dat leeftijd. Heb ik niet ja, nee, maar dat impliceert het wel. Dat vind ik toch wel heel erg onaardig van je. Bent... Dat valt me nou weer zo zwaar tegen. Het was niet onaardig bedoeld. Nee, oké, okay, natuurlijk niet. Daarom durf ik het ook te zeggen. Uh, waarom nu weer de politiek? Ten eerste vind ik met 70 niet oud.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 Nee, nee, nee. Eerst een, toch een tijd uh, vicevoorzitter geweest van de PvdA en daarna het raadslidmaatschap van, ja. van de VVD? Van de, tuurlijk, ja. Omdat je PvdA zei, nee, nee, nee, dat nee, was die nee. achtermiddag. Dat was ja, echt voor. een achternaamiddag was dat. Um, <laughs> ooit eens benaderd door... T -t trok uh, het, door het jou, door jou niet, die, die, die richting, de PvdA? PvdA? Nee, het trok me niet, nee.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 En daar was weinig uh, animo Is dat Kennemerland of is dat gewoon, gewoon apart allemaal? Nee, dat zou dan Kennemerland geworden natuurlijk. Okay. In het groot. Maar dat is niet gelukt. Nee. Dat is niet gelukt. Nee. Ik denk wel dat, dat de toekomst is dat het wel gaat lukken. Want krachten bundelen is altijd veel beter dan kijken van uh, hoe sterk je zelf kan blijven zijn. En ik moet zeggen, uh, de VVD, Haarlem, zit heel veel jonge elan. Okay. En dat, dat, vooral dat elan, dat is natuurlijk hmm. iets wat je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 Ja, maar dat en dan is we kijk natuurlijk even iets... naar het, uh, het dwingende van bovenaf van de VVD. Ja, maar dat heb ik dus net proberen te ontzenen. Ja. Dat het niet zozeer het dwingende van bovenaf is. Als wel het dwingende van, van ons, ons allen. Hè? Mm -hmm. ja. uh, en nu vraag je van wat Haarlem en Bloemendaal moet doen. Dat vraag je dus nu aan de hele verkeerde. Nou ja, je ja, bent ik, ook voorzien ik, ja, geweest ja. van de VVD Halen met antwoord. Ja, dat dus klopt. Dus daar heb je het ook gedacht over. Ja, natuurlijk. Maar zoeken zij dat ook Nee, zelf, maar ik zou het ook wel? heel fijn vinden. Ja. Als het zo was, want wij hebben gezamenlijk als VVD die dan in beide of in al die gemeentes goed vertegenwoordigd is... zou ja, het mooi zou zijn. Dan zou je ook een gezamenlijke ja. mening kunnen poneren. Bundelen, de, bundelen, ja, ja. Dus ja, de ik, krachten bundelen. Ik precies. Ik zou er enthousiast over zijn. Daar dus schalen men uh, Heemstede en Bloemendaal zich ook maar wat, helemaal... Wat u, maar het ja. heen en heeft wel geleid... dus het zoeken naar, naar, naar, naar fusie en naar, naar krachten zoeken... dat je een betere relatie hebt met Heemstede en met Bloemendaal. Ja. Want Heemstede en Bloemendaal zijn ook samen gegaan. Ja.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 Ja, dat, van twee kanten, het ja. verslag gelezen van, ik kon er zelf niet heen over het strand. Ja. Dat, de meningen staan weer net als altijd tegenover elkaar. De een wil feesten, de ander wil geen feesten. Ja. En iemand zal daar een beslissing over moeten nemen. Maar dat nemen. blijf je houden, denk ik. Maar dan hou je dat ook niet in zo'n ronde tafel. Want dan spreek je in van, ah, blah, blah, blah, we willen geen feesten meer na twaalf uur. Iemand anders zegt, ja, dat moeten we juist wel doen. Uiteindelijk neemt de politiek die beslissing.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 Mag je dit eigenlijk zomaar doen? Mag je zo'n openbaar gewoon zo'n Hij heeft er Nee, Nee, maar mag het? Mag het? voor mij mag het. Ja, ja, het. Het ja, ja oké. Okay. Ja. Ah, als je, als je een, uh, een advertentie wil zetten, dan mag dat. Ja, nee, maar niet alleen dat. Ik vind in Nederland, gelukkig, mag je ook Vrijheid zeggen wat, wat je op je hart hebt. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat <laughs> hij dat echt met alle goede bedoelingen vanuit zijn visie uh, doet. Prima. Okay. Um, dat was een stukje over de brief...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 Ja, dat het ja, Het dat gaat er natuurlijk om, en dat onderschrijf je zelf al, dat het raadsbreed programma door iedereen wordt gedragen. omdat dat, want dat ja, hebben we ja. gezien op één partij na. Jullie zien daar met z'n allen grote kansen om een aantal projecten die nu al lopende zijn, goed uit te gaan voeren.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 Zeer betrokken bij het uh, informateren, uh, het formeren, uh, want je krijgt de opdracht. Je bent er nu uit. Je bent zelf ook wethouder uh, geworden. Nou, ik ben het nog niet. Uh, <lacht> nou, dat hangt nog van de raad af. Uh, de benoeming vindt officieel je... plaats op 5 juni, dus laten we daar nog even op wachten. De vorige ja, keer zei uh, uh, <lacht> ik ga niks vertellen, want uh, er moet nog een integriteitsonderzoek komen. En nu haal je weer een voorbehaal. <lacht> <lacht> ja, even weg, Hij is weer. heel voorzichtig. Hè. <lacht> ik ben altijd zeer benieuwd naar uh, de stemming.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 Nou, ik las de opmerking van de PvdA, dat uh, ze toch, nou niet wat moeite, maar toch kijken naar een centrum. Zij was, ik zou zeggen, raak ik dat is.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 Nou, de naam van de wethouders, het, die zongen al rond. Maar de vorige week heb ik gezegd, ze maar, nog niet vertellen. ik ga ze nog niet vertellen. Want uh, ik vind wel dat, uh, dat we dat even af moeten wachten. Nou, dat report, nou ja, dat, dat is. daar hadden wij ook vorige week respect uh, ja. voor. Uh, hoewel uh, de, de namen die je nu gaat noemen, uh, toen Almel. ook al uh, komt. <laughs> ja, ja. Die waren toen ook al uh, ja. niet, of liever gezegd, die zongen al rond. Nou, uh, de twee zettende wethouders Gerard Kuipers en Gert-Jan Bluis. En daarbij komt Ja, ik wil eigenlijk geen partijen noemen, want, want we zitten er voor redelijk uit, maar uh, we proberen zo eens in de vieren. Ja. Ja, dat was een beetje het idee, hè? Uh, ja, ja. De, nu komen de mensen uit de partijen en bij de andere opties zouden dat de mensen voor buiten kunnen zijn. Ja, maar we hebben ook... Maar dat gingen jullie al een stap te ver. Nou ja, kijk, dan moet je dat van tevoren heel duidelijk afspreken. Ja. Uh, we hebben volgens mij gebouwd aan vertrouwen. Uh, aan goede samenwerking. En stel je nou voor, en dat heb ik ook tegen, uh, tegen uh, GBZ gezegd. Van, stel je nou voor dat Gert-Jan Bluis en Gerard Kuipers gaan solliciteren. Uh, maar uh, hoe, ga je dan, hoe ga je dan ermee om? Wie beoordeelt dan wat? Uh, je moet al eerst al beginnen met een profielschets te maken. Nou, dat hebben we niet gedaan. Op de uh, commissie? Uh, je moet dan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 ze dus het afgegeven aan de gemeentesecretaris en gezegd... van kijk ook nog eens even of ambtelijk alles uh, bij elkaar past. Hè? Want als er, zeg maar, uh, als er uh, uh, overloppende taken zijn door de twee wethouders... en je hebt ja. een ambtelijke afdeling die dan daardoor uh, wat in de waar komt... van bij wie moet ik nou wat voor, waarvoor hmm. zijn... Dat dat, nog even, ja. dat dat nog even ambtelijk gewoon getoetst wordt om te kijken. Nou, de grote lijn is dat Gerard zeg maar, uh, Bluis blijft financiën doen... en uh, het grootste gedeelte van het sociale domein...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 Um, er zijn twee verschillende dingen he, die je nu zegt. Ja, ja, ja. Uh, Ambtenaren terug wil niet zeggen dat... Uh, als je zelfstandig bent, kan je zelfstandig zijn met je ambtenaar in, in, in Haarlem. Dat is duidelijk. Ja. Maar er is door een aantal partijen geroepen van... Wij willen die ambtenaar terug. Um, nou zie ik een stuk uh, in, in de standse kant staan. En uh, man en paard, uh, Ankie, uh, of de, de gemeentesecretaris wordt genoemd. Die heeft geen functie. Uh, de de, de, de regisseur... Uh,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 En dat is nou precies wat wij willen. En dat was ja, ook. Mooi. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Ik wil niet in de schaduw staan van meneer Wiegel. Begrijp me <laughs> dat allemaal wat dat betreft goed. Ja, dat moet maar, dit heel dit, maar dit is wel de kern ja, waar ja, het wat in principe om gaat. Ja, en, en niet, niet het, uh, het verhaal ja. van, uh, van de krant.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 Nee, wij gaan daar verder niet. Wat, okay. mij we, ik, okay. Okay, um, okay. Wat mij betreft gaan we daar verder niet reageren. Okay. Op 5 juni worden jullie uh, beëindigd. Feestelijke dag? <totstuk> <totstuk> ja, nou, ja. <totstuk> tuurlijk, tuurlijk. Ah, ik zie daar al een partijgenoot <totstuk> een drinkend gebaar maken. Tuurlijk, um, ja. <totstuk> Joop, een eind van een uh, uh, drukke periode. Ja. De, ja. Ik ga niet zeggen dat ik het nu rustig krijg. Want ik krijg het dus ga ik nog drukker. Uh, ik wens je heel veel succes en plezier in, uh, in je wethouderscarrière. We spreken ja. elkaar zeker nog. Je uh, zal regelmatig langskomen de, denk ik. <laughs> wat aan de hand is. En, uh, ja, bedankt voor de, de uitleg Dankjewel. de afgelopen weken. Graag gedaan. Dank je wel. We hebben over de minister, ja, daar we mag je over vertellen. Ja. De politiek afgesloten en we gaan door met uh, Zandstroom. Ik hoor dat de wethouder regelmatig bij jullie aankomt. <laughs> het schijnt. Ja. De aankomende wethouder. De aankomende wethouder. Ja, hij, ja, hij komt de, de mensen, brengen. He, hij ja, hij komt mensen brengen. Maar het is toch goed? Absoluut, heel goed. Altijd welkom. Goedemorgen, Leontien. Goedemorgen, we zijn al begonnen. Ik hoor mezelf. zelf Ja, ik hoef je zelf ook niet te horen. Goedemorgen. Als je Wat fijn dat ik weer mag komen bij jullie.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 Nee, klopt helemaal En uh, echt heel fijn dat ik daarover mag vertellen. Ja. Dus misschien hebben jullie het gezien. Er was op de tv een serie De Leeuwenhoek. Op donderdagavond ja. met Adelheid Rozen en Hugo Borst. Ja. En de laatste keer uh, schoof daar ook aan onze minister. Minister Hugo de Jonge. Die man ja. met die leuke kleurrijke schoenen. kekke schoenen. schoenen ja. Ja. <laughs> van zorg en welzijn. Ja. Ja. En eigenlijk naar aanleiding daarvan heb ik een oproep gedaan in mijn team. Uh, van Zandstra maar ook mensen daaromheen.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 is dit jouw brief? Nee, dit is, dit, is, dit is toevallig een brief van een vriendin. En ook fan van Zandstroom. Die heeft dit geschreven. Ja, er zit in een prachtige uh, ja, die heeft het uh, gemaakt. kaart ja. met allerlei mensen die uh, bij jullie op te komen. Ja. En, uh, lachende mensen. Ja, lachende mensen. Altijd en en lachende de, dag, mensen. Ja. de dag bij jullie doorbrengen. Is het de bedoeling dat iedereen ja. zo'n kaart naar de minister stuurt?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 Ja, ja. Maar wij uh, hopen zeer zeker dat hij komt. Ja, dat hoop ik ook, ja. En dan, ja. So, en dan, moet, dan moeten wij dan, toch doen uh, uh, uh, dat wij een live uitzending... Uh, ja, ja, dat, maar is, dat is, maar zou helemaal mooi zijn. Dat, dat zou heel mooi zijn. Ja, ja. dat ja. zou ja, mooi zijn. Ja, maar dan worden we ja. misschien ook alweer een beetje te groot. Ik hoop eigenlijk, ja, maar goed, ja. nou, wie weet het, het niet. Ik kan het heel simpel aan. Ja, Nou ja, wie weet, wie weet. Dat zou nog wel mooi... Ja, ja. Goed, nog even een concreet ding die je zelf mag verpakken. Jij wil...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 Mooi ja. initiatief, Leontien. We willen dit uh, graag uh, volgen, mocht je antwoorden ja. van die minister komen. Ja, dan, meer, dan, dan laat ik wel. het ja. weten. Dan kom ik het vertellen. En als zelf goed. komt, dan hoor ik het. En als mensen wel. meer dingen willen weten nog ja. over omgaan met een haper en brein. Ik heb een boekje geschreven. Je bent goud waard. Ja. Ik ben ook bezig met een boek voor de winkel. Nou, dat is er nog niet. Dat komt in het najaar. Maar als mensen nu zeggen: ik wil er meer over weten, kom vooral een boekje halen bij Zandstroom. Ja. Daar hebben ze nog liggen. Jullie zijn de hele week open? Vijf dagen per week van negen tot vijf. In Torbekkenstraat tegenover het Casino. Tegenover het casino ja. Ja. Niet te missen, op de deur staat kom je ook je, binnen. Dus dat is heel bedankt. erg leuk als je mensen ziet. binnenkomen. Ja, ja, ja, Oké, okay, nou het. Weer, uh, bedankt voor de Ja, de ja dankjewel. Graag gedaan. Ik ben ja. zeer benieuwd wat eruit komt. Ja, en we gaan het dankjewel. zeker volgen. Dank jullie wel. Dan gelijk door met de agenda. Want ik ik ga het allemaal een paar weer. paar minuutjes, oh. ik moet nog even meedelen dat. Heb jij nog mededelingen? Morgen? Ja, even over het CFM live vanaf het circuit. En dat gaat vanaf.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 markt op het Raadhuisplein. Ja, en uh, 25 mei is er kinderdisco bij Pluspunt Noord. Het heet nu Pluspunt Noord en de Blauwdrem. Ja, het zijn, he? nu, twee zijn nu twee pluspunten. En Pluspunt Noord ja. is, uh, zeg maar, uh, is in de uh, Vlemingstraat. Vleemingsstraat. 26 mei is er een rommelmarkt in het winkelcentrum Nieuw Noord. Hetzelfde plein. Dat is, dat is nieuw, hè? Ja, Leuk. en uh, 27 mei die is hier geweest. Vorige week. Een de ja. uh, Amerikaanse pianist die heeft een optreden in de krocht. Aanvang half drie...